Ja, goedenavond al te samen. Fijn dat je weer hebt afgestemd op CFM Cinema. Twee uur heerlijke filmmuziek en more, zou ik bijna zeggen. Samengesteld en gepresenteerd door Auko Beuving. Ja, wat mag je verwachten? De hit, eerste uur hit van de maand. Twee popliedjes in de reclame en heel veel filmmuziek. en. Uh... Ja, vandaag een schitterende dag, een mooie voorjaarsdag en vanavond een mooie avond natuurlijk. En we gaan meteen los met de hit van de maand. En dat is deze keer uh, Bass and Drum van Madouk Believe. doe en hebe of believe, bass and drum. ja mooi toch om mee te beginnen. En dan doe ik altijd twee reclame popliedjes en deze keer heb ik gekozen voor Marlene Shaw van een CD Spies of Life. En dat is een reclame die wordt gebruikt voor Nescafé en dat is California Soul, mooi nummertje. Sunday Voor nou, vandaag was het wel aardig weer. Hè. Ik heb wel weer wat mensen buiten zien zitten. Gewoon heerlijk in het zonnetje. Uit de wind was het goed te doen natuurlijk. Dus we gaan de goede kant op. Uh, wat mij opviel aan de filmpjes, reclamefilmpjes van de NS, dat ze toch wel hele mooie muziek gebruiken. Ze gebruikten onder andere deze, de Pianoman.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 Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Dankjewel Ennis, dat je zulke mooie muziek onder je reclamespotjes zet. Billy Joel, de Pianoman. En dat is zeker de moeite waard, natuurlijk. FM. 25 jaar. Zie FM in Zandvoort. En jij bent erbij. Ja, we gaan door met de eerste film... en dat is Sweet Home Alabama. De modeontwerpster Melanie Carmichael... is plotseling verloofd met de meest begeerde vrijgezel van New York. Melanie heeft echter wat geheimen uit haar verleden. Zoals Jake, een redneck ex... waarmee ze in haar schooltijd trouwde. Melanie besluit terug te gaan naar haar... Uh, geboortestadje in Alabama en het voor eens en voor altijd met haar verleden af te rekenen. In deze muziek zit lollige muziek. Er zitten twee cd's bij. Eén muziek waar alle uh, ja, popmuziek op staat en een ander cd'tje waar de muziek van George Fenton is. Van beide cd's zal ik een paar nummertjes draaien. En ik begin met Natalie Cole. Wild women do and they don't... Wild women do en de klank van Natalie Cole, Wild Women Do. En een andere die op die cd staat, dat is Lauren Wood met Vollen. Dat is ook een mooi nummer. Misschien wel mooier. K. Hit-CD van uh, Home, Sweet Home, Alabama. Uh, dit was Lauren uh, Wood. De andere CD, daar staat de muziek van George Fenton op. En George Fenton is natuurlijk een uh, hele bekende filmcomponist. Ik weet niet hoeveel soundtracks hij geschreven heeft. Ik uh, draai nog twee korter uit uh, deze soundtrack van George Fenton zelf. En dit nummer heet uh, Lightning Strikes. Films dan moet je woensdagavond zeker kijken... want dan is hij op televisie om half negen. Aanstaande woensdag Sweet Home Alabama. Muziek George Fenton. En dit is, uh, even kijken, het nummer Tiffany. van de week een aantal bekende films op televisie. Onder andere uit de film Kill Bill. En daar wil ik ook een paar nummers uit draaien. Wat gewoon van die geinige muziek is. Ik begin met de eerste Nancy Sinatra. Bang, bang, that awful sound Bang, bang, my baby shot me down Seasons came and changed the time When I grew up I called him would always laugh and say remember when we used to play bang bang I shot you down bang bang you hit the ground bang bang that awful sound bang bang Uit de film Kill Bill, een bekende film. Veel hebben hem reeds gezien, maar als je hem nog niet gezien hebt of nog een keer wil zien, dat kan. Hij is op televisie aanstaande vrijdag 13 maart om 10 uur. Uh, en ik ga daar gewoon nog wat uh, muziek van. Tarantino, die weet altijd hele mooie muziek bij zijn films te kiezen. Dit is het nummertje van de Japanse Maiko Kaji: The Flower of Carnage. indeita asani tomurai や I'm to No Michio e The car me, oh, you, Al 25 jaar het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar ZFM. ZFM. Ja, dat was natuurlijk in het Japans gezongen. Dat klinkt heel fascinerend, maar het was wel een indringend muziekje. Uh, de volgende is ook heel indringend en dat is een hele bekende. Dat is maar uh, Ismeralda. Don't let me be with an understood ja, het nummer duurt volgens mij even kijken. Meer dan tien minuten, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar het begin is fascinerend.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 Het gaat nog, ik denk, iets van uh, zeven minuten door. Dus dat wordt een beetje te veel van het goede. Maar we hebben nog veel meer mooie muziek uit Kill Bill. We hebben ook het nummer The Lonely Shepherd van George Samfier. voor het beste kwartier. kunnen de klanken van Neil Bodigone voor de few dollars more. Erik Scheele Bandidas Film uit 2006 een totaal andere melodielijn is... ...bij die Westerns uit 2000... ...in vergelijking met die die westerns uit de 60e jaren, 70e jaren. Dit nummer heet Scientific Method... ...en het volgende is The Beautiful Daughter... Het nummertje uit deze soundtrack, Bondidas, is adios. Het westen een kwartiertje. Uh, de laatste film die ik draai voor tien is Boyhood en dat is een film. Boyhood vertelt het verhaal van twee gescheiden mensen: uh, Patricia Arquette en Ethan Hawke die hun kind opvoeden. Centraal staat het leven van de zesjarige Mason en de emotionele reis die hij aflegt van zijn kindertijd tot aan volwassenheid. Ja, mooi film. Uh, ook uh, genomineerd voor een Oscar. Ik dacht dat Patricia Arquette de Oscar voor de Beste Bijbel had gekregen. En daar zit allerlei popmuziek in als tijdsbeeld. En dit is het mooie, Paul McCartney en Wings... de eerste uur van CFN Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en ik hoop dat je twee uur er ook bij bent. De films die dan op de rol staan zijn... Inglourious Basterds, The Terminal, Downtown Abbey, uh, Mission Impossible. Nou, eigenlijk weer veel te veel om op te The Theory of Everything. Kortom, heel veel mooie muziek. Wat rustiger, maar hele mooie klanken. Ik zou zeggen tot na de klok van tien. En we luisteren rustig verder naar Band on the Run. uit boyhood. Ik zou zeggen pak een lekker drankje bij, ga rustig zitten, zet ik, doe een kaartje aan voor de tweede uur van CFM Cinema.